Ook het eerste eraan met het NOS-journaal. Om 8 uur vanavond is in Eindhoven. persoonlijke bezittingen van slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Het gaat onder meer om koffers, paspoorten, knuffels en sieraden. De spullen worden onderzocht en er wordt bekeken of ze kunnen helpen bij het identificeren van de slachtoffers. Niet alle persoonlijke bezittingen van slachtoffers zijn nu in Nederland, een deel ligt nog altijd op de rampplek. De VN Veiligheidsraad komt vanavond in spoedzitting bijeen om te praten over de situatie in Irak. Dat gebeurt op verzoek van Frankrijk, dat zich grote zorgen maakt over de opmars van de moslimterrorgroep ISIS. Tienduizenden Irakezen zijn op de vlucht geslagen. Ze zitten nu zonder eten en drinken vast in de bergen. Frankrijk wil dat de internationale gemeenschap in actie komt en de bevolking steunt en beschermt. President Obama overweegt de luchtmacht in te zetten. De NAVO wil Oekraïne militair gaan steunen. NAVO-chef Rasmussen en de Oekraïnse premier Yatsenyuk denken aan hulp op het gebied van logistiek, communicatie en de beveiliging van ICT-systemen. De twee spraken elkaar vandaag in Kiev. Volgens nieuwszender CNN hebben pro-Russische separatisten in de buurt van Donetsk een militair vliegtuig neergehaald. Het zou gaan om een gevechtsvliegtuig. Op internet zijn beelden te zien van een rookpluim. Maar wat er precies brandt is niet duidelijk. De Belgische energieproducent ElectraBel onderzoekt of een lek in een kerncentrale is ontstaan door sabotage van een personeelslid. De kernreactor in Doel viel dinsdag stil door een lek in een leiding. Een van de turbines raakte daardoor oververhit. ElectraBel heeft aanwijzingen dat een personeelslid verantwoordelijk is. Wat voor aanwijzingen dat zijn, zegt het bedrijf niet. De kerncentrale blijft voorlopig nog dicht.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 that he thinks way.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 Nodelijke combinatie moet ik je er eerlijkheidshalve bij zeggen hoor. Uh, als je dus uh, bezig bent uh, en het Facebook bijhouden en dan uh, ja, vergeet je ook nog uh, het plaatje scherp te zetten. En dan krijg je dat soort uh, flauwekul dat, uh, dat je begint met het verkeerde nummer. Uiteindelijk uh, is het allemaal wel uh, goed gekomen. Nervous Breakdown, daar ben ik uh, geloof ik ook een klein beetje eerlijk gezicht aan toe uh, wat, dat, wat dat er gaat. Uh, welkom terug bij het uh, tweede uur. Ik ga eerst maar weer eens even uh, kijken of ik hier iets uh, gezelligs uit die computer uh, kan toveren. Dat, uh, dat, dat moet haast wel lukken. Uh, dat uh, gaan we ook uh, doen. En dan heb, probeer ik... Ja, hey Marcus, ga je ook nog wat zeggen? Of, uh, ja, nee, ik ben benieuwd of het dit keer goed gaat. Nou... Ik, ik, ik heb ik het toch je niet eerlijk gezegd. Nee, ja, ik is, heb je een, een bak koffie gegeven in ja, de hoop dat je weer een beetje bijtrekt. Uh, uh, misschien uh, zou dat ik binnenstaan dat het uh, hier... Ja, op, uh, ja, ik wou zeggen niet boven de nee, Mengbril. want dat, dat kan ik er vanavond niet is bij van dat uh, geknetter en uh, je kent het wel en dan ineens ja. geen uitzending meer. Ja, misschien niet de ik, bedoeling. Dan heb ja. een drukke avond, zo gaan we dat niet doen. Dan staat er ook nog een collega die normaal gesproken op donderdag tussen 4 en 6 zit. Ja, Hans Wassenaar. Wat doe je nee, eigenlijk hier Hans? Ja? Aan het werk weer, hè? Ja, aan het werk. Ja. Ja. Of ben je wat vergeten? Of, nee, nee, nee, ik nee, ben nee? de reddingsbrigade. Oh, je bent bij de reddingsbrigade. Oh, je hebt wat, wat gedaan. Spannend Opnames. of niet? Opnames gemaakt. Nou, dat allemaal weer terug te horen binnenkort in het programma tussen twee en zes. Tussen twee en vier zit een goede oude vriend van mij die ik ken uit een periode dat we ergens in Heemstede bezig zijn geweest. Ja, ja. En daarnaast zit... Hans, dan tussen 4 en 6. heette heet de Muziekboulevard, toch? Ja, zie je? Kijk. Ja, en dan zover was ik ook alweer. Nou, ja, komen je kent we. de programmering nog ja, wel. Ja, maar wat, wat nou zo leuk is. Op die donderdagmiddag. Het begint al om 12 uur. En het stopt pas om 12 uur. Dus uh, dan niet uh, meteen smiddags. Maar uh, 12 uur lang. Uh, met, met de uitzondering dan tussen 6 en 8. Dat duitslot is dan niet ingevuld. Kunnen wij af en toe nog wel eens uh, wat spannends doen, uh, denk ik? Ja. Ja. ieder nog een uurtje erbij en gaan. Ja, ja, nou ja misschien uh, dat we nog eens een keer een, uh, iets, iets uh, geestigs uh, kunnen uithalen... tussen 7 en 8, met een een of ander kofferbindje. Zou zomaar kunnen. tweetal uit de hmm. ja. ja. Nou, laten we dat maar eventjes uh, achterwegen. Uh, we gaan eerst uh, weer even muziek uh, draaien uit uh, de toverdoos. Uh, dat, uh, dat is uh, First E in Zero Gravity.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 Bye. Je moet de kaarten op tafel leggen, Marcus. Uh, maar dat moet jou toch wel aanspreken? Dit. Ja. En dit is eindelijk eens een keer virus totaal iets anders. Uh, ze komen ook half uit Nederland, half uit Duitsland. Uh, ik heb het over uh, deze, deze band, Iridia. Irida moet ik eigenlijk zeggen. En daar zit Iris Wiesner lang achter. En uh, in het achtergrondkoor uh, zit ook uh, nog iemand die wij wel eens... Uh, ja, daar hebben wij zelfs een demo van, uh, van gedraaid. En dat is um, Rebecca Lydia geweest. Die, uh, die ook uh, hier in de buurt uh, even haar uh, werkjes onder de loep heeft uh, laten nemen. door uh, Bart van Zanten van, uh, van Revolva. Dit zeggende, ik heb nog iets liggen van Revolva. Maar uh, dit, is, dat was wel heel, uh, dit, dit blijft natuurlijk uh, wel even leuk. blijft fijn. Ja, ja, ja. Kijken. ja. Oh, nou, nou is hij weer aan het graven, ja, die jongen. Ja, maar ik heb, ik heb hem gevonden hoor. Uh, revolva. Want, uh, over, want ja, ik heb het over voor Bart van Zanten En ik, ik stond weer met, uh, met revolva in mijn vingers. Dan denk ik, ja, dan moeten we dat ook maar weer eens, weer eens ouderwets uh, draaien. Vind je ook niet? Ja. Uh, overigens, die, uh, die eerste CD-speler, ik weet niet wat het is. Maar dat laatje, daar zegt die open close, open close. Ik weet niet wat dat is. En, uh, die die opent niet zo graag. Uh, nee, dat, uh, ik weet niet wat het met. Uh, misschien heeft hij ook een slechte, slechte dag gehad wat, uh, wat dat er gaat. Dus. Maar uh, dit zeggende, uh, uh, hebben we natuurlijk uh, altijd het, uh, de nalatenschap van uh, Revolva nog uh, altijd hier uh, liggen. Dan mag je drie keer draaien wat we uh, natuurlijk gaan draaien. De Revolva? Ja, ja echt. <lacht> Dark Hearted Love was dat van uh, Nausicaa uit, uh, ja, uit de, de streek uh, rondom uh, Arnhem. Daar, uh, dat is eigenlijk een beetje de basis uh, van deze band. En uh, voor de rest uh, werken ze vrij internationaal. Dat hadden we gezien toen ze hier met z'n tweeën kwamen. Tim en uh, Edita die uh, hier geweest zijn. Die hebben hier uh, een aardig uh, ja, tweetal nummers achtergelaten. En ondertussen gingen ze gewoon met een, uh, met een, met een auto met Duits kenteken. Was het uh, dat was ja, Duits, kind of ik, ja, ja kenteken. Ja. En dat uh, geeft alleen maar weer aan hoe internationaal deze band is. En dat ze uh, snel de plannen hebben. Dat, dat, nou, uh, Duits kind of kenteken in Zandvoort is zeg maar niks bijzonders. Nu, dat is niet zo bijzonder, maar <laughs> het feit dat uh, daar twee uh, muzikanten uitkwamen, uh, dat was uh, dan ineens. Uh, dat, dat vond ik dan weer veel. Maar uh, dat, dat is nou eenmaal uh, de, de keuze. Er zitten ook twee Duitse bandleden in. En dat maakt het dan ook wel, wel, wel zo simpel om het dan maar zo te doen in ieder geval. Dus eh, Bovendien eh, ja, proberen ze hier en daar op wat festivalletjes eh, het een en ander voor elkaar te krijgen. Dus dat eh, zit wel goed, denk ik, met deze band. Wie ook eh, weer bezig zijn, dat is een, een band met, uh, ja, met Emiel Schaap in de gelederen. Dat is uh, de man van Daybroke, maar ook uh, van uh, bijvoorbeeld... Uh, Cap Gross... Die, uh, die band... die, uh, die band die, uh, is uh, aardig uh, aan het... Uh, uh, Debroken. dat is een meer een, uh, eigenlijk een hele bekende... waar, uh, uh, waar Emiel uh, bezig mee is... maar hij uh, is ook... en dat vond ik uh, wel grappig... Uh, met Still Only Adam... en dat is nou niet zo'n uh, grote band... Roland Scherf en, uh, en Emiel uh, zijn uh, min of meer de, degenen die, uh, die dat doen. En die Roland Scherf die heeft ook onder andere uh, bij uh, uh, Elennen mee meegedaan als sessiemuzikant. En Elennen is uh, ook uh, wat dat er gaat uh, bezig in dat, in dat opzicht. Dus wat dat er gaat uh, kunnen we alleen maar zeggen dat, uh, ja, uh, dat ze weer uh, snode plannen hebben. Uh, deze Still Only Adam. Uh, want ik heb een, uh, nou niet eens zo gek lang geleden, heb ik een, een iets uit, uh, een uitnodiging gekregen van ze. Om uh, aanwezig te zijn in de Rozenstraat in Amsterdam. En dat, dat zal dan, als het goed is, ja, work in progress, zie ik hier uh, toevallig uh, staan. Nou, laten we eens even daar uh, wat, wat van gaan draaien. Want dat, is, dat staat toevallig ook nog op een, uh, op, op een bandcamp. Dus dan moet ik ook maar eens even kijken hoe dat, uh, of dat, uh, dat, uh, dat aanslaat. Work in progress, uh, staat hier niet toevallig ook uh, op dat. Uh, verhaal van mij dan nog? Want dat, dat, dat moet ik dan even, even weten. Uh, nee, nee, nee. Het is, dat is uh, volgens mij uh, een uh, vrij, nieuw, uh, vrij nieuw verhaal. Dus nou ja, dan gaan we die er maar even proberen af te plukken. Still Only Adam. En uh, dat nummer dat heet dus Work in Progress.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 This world mother's hurt, those who lived before you didn't. Gezegd uh, Zit daar Suus de Groot en Matthijs Barnhorst achter. Uh, de, de twee uh, zijn bezig om een, een compleet nieuw album uh, uit te brengen. Het, uh, het eerste wel te verstaan. En uh, dit was nog uh, in een tijd dat uh, Suus um, ook nog het creatieve vlak... de lens wist te vinden van een videocamera en daar een uh, clip bij uh, wist te schieten. Mother Mary was dat. Daarvoor hoorde je trouwens uh, een uh, hele mooie van... Uh, uh, Namazika met uh, de, de Mary En uh, ja, wat, wat heel erg uh, grappig uh, was Is dat ik weer een bericht uh, krijg van uh, de heren van Julius Ja, want uh, ze hadden op hun Facebookpagina een foto achtergelaten van Wat doen jullie dan uh, als wij in een bankje in de zon zitten Nou, wij draaien uh, jullie nummer Give It Up uh, die jullie gespeeld hebben hier in de studio en we denken nog eventjes terug aan die fijne sushi die uh, jij, uh, Koen Brouwer, had meegenomen. Met andere woorden, we zijn nu bezig met de tweede single en we komen nog een keer langs, maar dan gaan we Chinees bestellen. Nou, ik hou jullie eraan, jongens, uh, wat dat er gaat. Dus uh, wat, uh, ja, uh, Dit soort dingen die sla ik dan altijd eventjes uh, fijn op. Uh, ook zag ik uh, weer uh, druk, druk, druk Daan van Putten. Daan heeft uh, meerdere bandjes. Ook uh, een, uh, een lokaal uh, band. Uh, ik geloof... De uh, ja, Local Boys heet die band. Doet hij samen met uh, bijvoorbeeld Nigel Wubberhorst. Die heeft die, uh, die, dat is ook een, uh, een jongen die hier uit de buurt uh, komt. En een band heeft uh, gedaan. En nou ben ik even kwijt welke uh, band dat is uh, geweest. Ehm... Um, ze hebben ook nog aan een festival extra vakantie... hebben ze daar onder andere aan meegedaan. Ja, het, het is in ieder geval... Uh, daar vormt hij samen een, een, uh, ja, min of meer een, een, een band mee. En ze hebben dus al uh, wat optredens uh, gehad uh, de afgelopen week... op uh, de Zandpoortse Feestweek, die inmiddels uh, aan de gang is. Maar ja, uh, Daan, die kennen we natuurlijk ook in een andere hoedanigheid... Namelijk dat hij dus bezig uh, is uh, geweest met een uh, project. En dat heette uh, Gangster. Want dan ben ik eventjes uh, toch druk uh, zoeken. Hoe heette dit band? Oh ja, Rarely Alive. Dat was de band van Nigel Weberhorst. Uh, en die Gangster, dat, ja, dat was, uh, dat was een, uh, een project van hemzelf samen met nog vier anderen. Later uh, zat uh, zijn drummer Max bij uh, de, de groep The Fudge. Die nog uh, de finale wist te halen bij de Grote Prijs van Nederland in 2010. Dus wat dat er gaat, uh, helemaal goed. En uh, daar speelde hij onder andere met Ruben van Wigge. Die weer ook weer speelt samen met Engels Schaap. Met Still Only Adam. Die, uh, die band die uh, we ook net hebben gedraaid. Hier in deze uitzending. Dus wat dat er gaat, uh, is het een uh, muziekwereld. Het hangt allemaal met netwerk aan elkaar. Maar gangster, daar gaan we nog even terug. En ik denk dat we dan even terug moeten gaan naar het jaar 2009-2010. Toen, uh, toen ook Ethereal de finale wist te winnen bij de Rob Akda En daar stond ook die band, Gangster. Maar ze hebben helaas alleen geen prijzen gehaald. Maar ik denk toch nog vaak terug, hoe klokt dat ook alweer? Nou, het klokt dus zo. No Disguise, met Gangster dus. Wat doen de oren toch zeer thuis als, ik, uh, als we dit weer eens uh, eventjes uh, gedraaid hebben. We ja. konden week konden was... nog, we nog even een foto van jou bijna maken. Hè? Want je stond uh, nog... Uh... Even headbangen <laughs> in de studio. We ja, ja. hebben <laughs> ja, helemaal gezicht, hele gezicht. Ineens uh, de, de lange wapperende banen van uh, Marcus van Damme. Uh, nou, misschien dat er nog mensen zijn die op die webcam nog eventjes dat uh, Ik stond precies in de hoek waar je dat niet zag. Ach, wat jammer nou. He he maar. He Daar heb je dan wel goed over na zitten denken natuurlijk. Tuurlijk. Maar ik blijf zeggen, het is een uh, fantastisch uh, nummer geworden van Ethereal. En eerlijk gezegd, ja, uh, het is misschien wel uh, een beetje ja, hard. Maar er zit toch ook wel een duidelijk commercieel randje aan eerlijk gezegd. Kan je anders zeggen. Uh, goed, we, we gaan nog even wat, uh, wat tempo uh, erin uh, brengen. Want dit is uh, Still Wave and Modes of Transport. En dan moet er wel iets komen. Ja, yeah. en dan... Uh, ah, het is, ja, Weet je? Ik weet niet wat het is, maar nu uh, laat de freakplayer gewoon het uh, eventjes uh, fijn uh, afweten. Mm -hmm. Nou, dan ga ik gewoon uh, verder met uh, Brechtje Lacour. Wat vind je daarvan? Want dat uh, pakt hij namelijk wel gewoon. Spieren is even gewoon... Uh, ja hè. Rustig. Beetje rustig nog. It's, uh... Oh! Grace van Graveltown, van Michel Ebber en zijn vrienden van uh, Graveltown. En diezelfde Michel Ebbe, die hebben we ook al uh, kunnen horen bij dat nummer van uh, Brechje Lacour... toen, uh, toen zij uh, dat, uh, dat videoclipje van haar uh, opnam... Daar staat uh, onder andere ook uh, Richard Beukelaar in. En ook Steven Rietveld. Dat is uh, de, de, de partner van Brigitte en Lacour. Dat was ik ook trouwens wel weer heel grappig. De zus van die uh, Steven Rietveld. Die is weer getrouwd met Pablo Megdes. De organisator van de Patronaat Popquiz. En dat is weer een goede bekende van uh, onze vrienden. Uh, van, uh, van mijn vrienden. Uh, Anders Sandberg en ik dan. Hè? ja, zo is het wereldje en het uh, circuitje er ook weer rond. En dat bracht dan, dan de mooi weer de tijd op. Vier minuten voor tien. Dat betekent dat we ook weer eens eventjes langzamerhand afscheid gaan nemen. Want we hebben er nog eentje klaarstaan. En die gaan we nu draaien. En Marcus en ik zeggen dan altijd weer in koor. Tot, tot volgende, volgende week. week. En die laatste, dat is deze van uh, onze vriend Kees Mayfield. Die het uh, gaat opvullen tot aan tien uur. Dag. You My skin.